Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is woensdag, het is 21 mei vandaag. Ik wens u een goede middag. maandag heeft u ons eventjes moeten missen, en eh, uh, als dat iemand zo vriendelijk was om mij eventjes uh, te vervoeren vandaan, want anders had het weer niet gelukt. Ik wens dat mijn ergste vijand niet door, hoor, jicht, oeh, ik nee, gek van, maar goed, Voor de is, Bedankt dat je weer ben En dat we vandaag weer gewoon vier uur lang lekker radio voor u gaan maken, en uh, Eerst even twee uurtjes lunchen natuurlijk. Met uh, vandaag natuurlijk het regio nieuws en uh, wat iets meer zei. En ook natuurlijk de bioscoopagenda, jawel. En vooral veel lekkere muziek, want dat is ook belangrijk natuurlijk. En ik heb weer uh, een boonlijstje lijstje voor u samengesteld met oud en nieuw en van alles drop en dran. En uh, weet ik het allemaal, echt lekkere muziek. Ik heb, uh, dat is het voordeel van, van Spotify, dat als je dus daar uh, je muziek uit haalt, dat je ook andere mensen hun lijsten kunt volgen. En daar kom je dan vaak mooie dingen tegen. Nou, daar kom je dan vaak hele mooie dingen tegen. Dus ik krijgt ze vandaag weer te horen. Hele nieuwe, hele oude en uh, iets ertussenin en zo. En weet ik het allemaal niet. Verder natuurlijk, uh, nou ja, straks om half één, half twee in het regio nieuws. Kwart voor 1 de bioscoopagenda. Nou ja, mocht u uh, iets willen horen, dan uh, stuur dan gewoon even een berichtje. Dat kan altijd. Kun je doen via onze Facebookpagina www.facebook.com slash Ja, als u toevallig mijn telefoonnummer dan kan je ook een sms of een appje sturen natuurlijk. Ja, appjes kunnen ook. Gewoon een appje. Of u mag ook naar de studio bellen. Dat mag ook natuurlijk. Hè? 023 573 1969 Als u iets dringends heeft te vertellen. iets is het opgevallen? Ja, dat kan allemaal. Nou, laten we maar beginnen met de eerste plaats. Lijkt me heel handig om dat gewoon te doen. Eerste plaats. The Four Tops en Don't Walk Away, René. Left Bank, zo heette die band. Het werd geschreven door de dit Michael Brown. En de Fortops maakte daar later een cover van. En dat werd ook een grote hit. Dit is uh, Family of the Year. Let me go. Hero. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else.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 was dat van Family of the Year. En uh, ja, ik zei het al, we hebben vandaag uh, van alles wat. Oud, nieuw, uh, groen, rijp, weet ik het allemaal niet. En uh, straks hebben we natuurlijk de vinyljaren. En uh, ja, de, de, voor mij is genoeg bekend dat ik een grote uh, liefhebber ben. En fan ben ook natuurlijk. Van uh, de heer de Groot uit Heemstede. En uh, die is gisteren 70 geworden. Ja, gisteren hadden we geen uitzending, anders hadden we het gisteren gedaan. Maar uh, straks de vinyljaren zal geheel aan hem gewijd zijn. We hebben afgelopen vrijdag al een uurtje gewoon veel moois van hem gedraaid. Maar ik vind het gewoon voor deze man, dit, dit icoon van de Nederlandse uh, muziek, popmuziek. Uh, nou, gewoon de Nederlandse muziek, laat ik het zo maar zeggen, algemeen gesproken. Uh, de moeite waard om uh, daar nog eens uh, aandacht aan te besteden. Dat doen we straks dus twee uur lang in de vinyljaren en niet van CD, maar nu van LP. Dit is gewoon een vinyl. En ik laat u een, uh, een paar fragmenten horen uit een Interview dat ik met Boudewijn had. Eh, Zo'n negen jaar geleden. Toen werkte ik nog bij Radio BVW. En eh, toen had de producer van dat programma. De producenten van dat, dat programma. Het voor elkaar gekregen dat ik. Bijna anderhalf uur met Boudewijn. Mocht praten. Geweldig was dat. En ehm anderhalf uur lang heb ik toen met hem gesproken. Hij zou een uurtje blijven, maar hij bleef anderhalf. Dus hij had het kennelijk zelf ook nog zijn zin. En uh, daar hebben we lekker gepraat over zijn muziek. En, en niet zo van uh, toen dit en toen dat. Maar gewoon echt over bijvoorbeeld de betekenis van bepaalde liedjes. En uh, dat, dat, is, dat is zo leuk. Dat ik ga u daar een aantal fragmentjes proberen van te laten horen... De in de vinyljaren. staat op cd, kan helaas niet op vinyl. Maar goed, dan maken we die uitzending maar een keer. Um, dat doe strakjes. En um, nu gaan we gewoon verder met muziek. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Gewoon lekker. Nee. Het zou allemaal wat langer, duurt, hoor. En nummer uit She looks so perfect. Ik denk, uh, als je nu op het strand gaat kijken, dat je wel meer uh, She's ziet liggen die perfect looken. hè? Om zo maar eens even te zeggen. Ja. Dit zijn Simon en Garfunkel. Album Bridge over Tribbled Water 1969 en het nummer dat heette Cecilia. Nou, die zal wel uh, perfect gelukt hebben dan en zo. Hè? Om nog even terug te komen op het vorige nummer. Ja, oké. Okay. Not a bad thing. Dit is uh, Justin Timberlake. to see you tomorrow and every tomorrow maybe you letting me borrow your heart and is it too much to ask for every sunday and why wow, we're at it throwing every other day to start i know people make promises all the time then they turn right around and break. Cause you're here tonight, and every other night for the rest of the nights that there are. And every morning, I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them, and someone cut your heart open with a knife. and you please? be that guy, take it over time, and I won't stop until you believe it, cause baby you're worth it, so, don't act like it's a bad thing to fall in Natuurlijk omdat hij uh, meegewerkt heeft aan de nieuwe Michael Jackson single Love Never Felt So Good van de nieuwe album XC. Staan mm -hmm. twee de mixer van de nummer op 1 is de Justin Timberlake mix. Dan zingt hij dan ook zelf op mee samen met uh, Ben Michael. Het is een mooi liedje trouwens, hè? dat heet Not a Bad Thing. Uh, zo is het. En spijt heb je morgen, maar als je vandaag iets verkeerd gedaan hebt. Ja. Dus Anders en in het midden van alles. Met een nieuwe single. We're making Hartstikke lekker natuurlijk. Zometeen nog een bakje koffie en zo. Uh, allemaal lekker hoor. Dit is Cornelis Vreeswijk. Ja, is ook wel eens mooi. Veronica, Veronica, waar is je blauwe hoed? Je liefste is gaan zoeken, maar zoekt jouw lief wel goed? Jouw liefste is verdwenen.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 Als je nog blijft denken Waar zit die jongen nou Kom pieker dan niet langer En zoek hem haast op In de morgen Veronica, Veronica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 Dat is toch ook wel mooi hoor. Cornelis Vreeswijk. Een uh, man waar uh, 1987 overleden. En vooral ook natuurlijk uh, wereldbenoemd geworden in... Uh, even opnieuw hoor, even opnieuw. Wereldberoemd geworden natuurlijk in uh, Zweden. Maar oorspronkelijk afkomstig uit IJmuiden. En nadat zijn uh, Zweedse succes uh, uh, doordrong tot Nederland... Uh, werd hij ook natuurlijk uitgenodigd om Nederlandse platen te maken. En dat waren dan vaak uh, de Nederlandse vertalingen van zijn Zweedse... Liedjes. En in Zweden is het echt een grootheid, hoor, die die vreeswijk. Dat kunt u. Ik ben daar zelf geweest. 2010 was ik in Stockholm. En, en toen heb ik al die plekken bezocht. Er is zelfs in in Stockholm is een Cornelis vreeswijkplein Dat kun je niet voorstellen in Nederland, maar dat is echt zo. En uh, <tieft> daar wordt ook elk jaar wordt daar een zomerfestival gehouden, waarin dan ook heel veel mensen zijn muziek uh, daar brengen van Cornelis vreeswijk En uh, hij heeft er ook een eigen museum. Dat is ook leuk, ben ik ook in geweest, dat is, dat is heel leuk. Dat hebben ze in de Muiden niet eens, joh. In Muiden hebben ze alleen een bosbeeldje. Maar eh, in, in Stockholm hebben ze dus echt een huis Cornelis-Vreeswijk eh, museum. In Nederland is er nog wel een Cornelis-Vreeswijk genootschap. En die zorgen er wel voor dat, eh, dat Cornelis eh, nog steeds... Eh, in de belangstelling blijft ondanks dat het al uh, nou op zo'n drie jaar na nou, dertig jaar geleden is dat hij overleed Cornelis Vreeswijk dus met een heel mooi liedje dat heette Veronica en er is ook nog een aparte versie van ik ergens te vinden uh, die heb ik ergens geloof ik nog wel uh, dat hij het, uh, het zong in de tijd dat radio Veronica toen van 192 naar 538 uh, verhuisde daar had hij ook toen een versie van gemaakt nou Oké, okay, uh, je hoort al een klein beetje, ik, ik wilde het toch even vertellen. En dus gaan we nu verder met de radio's. En die heb ik ook alweer gejat voor op Harms. She's like a rainbow she glow.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 Shine Now the wild, showing her man En ja, dat waren de radios met natuurlijk Bart Peters. Ja, ja, en dat noemen we, de Chicos, na na na. En dat is wat, euh, <laughs> ja, je uit het lijstje van Rob Harms. En dat noemen ze dan horizontale programmering. Nee, film staat er toch ook gehoord of zondag. Noem hem vandaag weer. Ja, één, geluid, bij ZFM. Ja, maar we gaan niet al, elkaar alleen maar, uh... Uh, het zou niet leuk zijn als je elke dag dezelfde muziek hoort Ehm um, Goes Na Na Na was dit En we gaan nu verder met Kate Perry En het nieuws komt er zo aan hoor Het regio nieuws bedoel ik Don't worry Birthday Birthday Kate Perry. Was thuis. Ja, happy birthday. Toen alle mensen die jarig zijn vandaag. En dit zijn Agna en de Murk. En de verjaardag vier je samen. Hè. Ja, gezellig toch? Nou, ja, als je jarig bent vandaag, van harte hoor. So good. so good Michael Jackson Justin Timberlake like Michael Jackson was nieuwste day, escape en op de zogenaamde deluxe versie. Version dus er staan er twee, nummer, uh, twee, keer mix op van dit nummer. Uh, Eén daarvan is deze met uh, die, dus eigenlijk bewerkt is door Justin Tamberlake. En daar had, uh, had ik het straks al over. Goed, uh, ja, wat later dan u gewend bent, maar ja, er is, uh, ja dat komt wel eens voor. He, allemaal niet op tijd allemaal uitgetypt heb, want dat is een heel werk hoor, dat nieuws. Dat je dat even weet. Dat moet je helemaal uittypen en zo. Als je die vingers ook van Angela ziet, die zijn een stukje korter geworden. Zo heeft ze zitten typen. Echt waar? Echt zo. Ik heb dat met gemeente. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning.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 Wanneer een straatmuzikant zich daar niet aan houdt... kan de burgemeester alsnog een verbod instellen. Ondernemers kunnen flyers ophalen op het gemeentehuis... en zo nodig uitdelen aan de straatmuzikanten. Het aantal politieagenten dat in de voormalige politieregio Kennemerland vorig jaar de fitheidstest niet deed, ligt boven het landelijk gemiddelde...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 Lock me up and free a girl. Andere BN's volgen in haar kielzag en gingen haar zelfs al voor. Het uitzicht is wel prettig, namelijk de zee. Strand en de haven van Zandvoort biedt de faciliteiten aan. Samen met een vriendin gaat Tooske een, een kooi in... die niet meer biedt dan een goede zitplek. Samen met onder andere Jolante Snijder-Kabauw... Lana Lemmens van de VVV, Ben Zonneveld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 Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt op de baan van Circuit Park Zandvoort. Daar was een race gaande met meerdere motorrijders. Daarbij reikten twee motorrijders met elkaar in botsing. Een van de motorrijders is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De race werd korte tijd stilgelegd, maar kon niet lang daarna worden hervat. Een oudere fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Tolweg...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 Het is nog onduidelijk wat de toedracht van het ongeval is geweest. Rond kwart over twee kon het vrijpunt, kruispunt weer worden vrijgegeven voor het verkeer. Vrijdag 13 juni gaat het weer gebeuren. De jaarlijkse Theo Hilbers openlucht vismaaltijd op het Gasthuisplein... vernoemd naar de oorspronkelijke initiatiefnemer Theo Hilbers. Dit jaar zullen de mensen die een kaart hebben weten te bemachtigen... Worden verwend met het volgende menu. Als eerste de wereldberoemde vissoep van Piqueur. Daarna een vers gebakken moot kabeljauw die net op het bord past. Ja ja, hier komen natuurlijk lekkere sausjes bij. En uiteraard een salade wat allemaal zal worden verzorgd door kroonvis. Uiteraard mag een glas wijn of andere consumptie niet ontbreken. Het Wapen van Zandvoort zorgt voor een lekker kopje koffie na afloop. Kaarten a 13,50 euro zijn te koop bij... Het Zandvoorts Museum aan de Zwaluwstraat... en dat is geopend woensdag tot met zondag van 1 tot 5. De VVV in de Bakkerstraat, Café 4 aan de Haltestraat... en het Wapen van Zandvoort aan het Gashuisplein... En tot slot bij de Bruna. Ja? Mm. Had dat niet goed? Nee. Ik uh, Oh ja, ik heb hem weer. Oh. <laughs> uh, ik moest even zoeken. Ik heb zoveel blaadjes liggen. Uh, red Carpet Bingo is een hippe bingo show voor ladies only. Met exclusieve prijzen en bordenvol gezelligheid. U uh, staat te wachten. Een VIP ontvangst op de rode loper. En een glaasje bubbels bij binnenkomt. Een avond vol gezelligheid. Bingo, entertainment en luxe prijzen. Het prijspakket van de bingo bestaat uit echte gooise hebbendingetjes, Beautybehandelingen. Michael Kors sieraden, varen over de vecht, Marokkaanse arganolie... parfumpakketten en weekendjes weg en nog heel veel meer bling. De hoofdprijs is een vakantiecheck te waarde van 400 euro. Wil jij kans maken op een van deze fantastische prijzen? Bestel dan snel je kaarten, want op is op. Voor informatie of voor kaartverkoop, kijk op www.redcarpetbingo.nl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 dag rijden in een mooie omgeving schrijf je dan nu in en mocht je willen uh, wil je deelnemen aan de rally of nog meer informatie willen hebben kijk dan op www.womenonlycabriorally.nl of de Facebook pagina van Women Only Cabrio Rally. en tot slot het weer het weer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 De wind is zuidelijk tot zuidwestelijk en is overwegend matig. En de temperatuur stijgt naar 21 graden. Tot zover. Ja, er zit gelijk het eerste uur erop. Nou, lekker getuimd. <lacht> Zo. Uh, Na het landelijk nieuws, dit was het regio-nieuws. Had eigenlijk wat eerder gemoeten, maar goed, er was zoveel. Dat... Huh? Maar goed, straks om half twee hoort u het nog een keer. En... Uh, de nodige update. Voor nu even naar het nieuws en het weer van de NOS. En de reclame, natuurlijk. En daarna zijn we terug. Tot zo.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 Saoedi-Arabië heeft economische sancties tegen Nederlandse bedrijven ingesteld als reactie op de stickeractie van Geert Wilders, melden Saoedische media. Wilders gebruikt op de stickers een afbeelding van de vlag van Saoedi-Arabië met een anti-islamitische tekst. Saoedi-Arabië noemt het een belediging. Minister Timmermans zegt in een reactie dat hij de Saoedi's blijft uitleggen dat de Nederlandse regering afstand neemt van Wilders stickeractie. De huren van sociale huurwoningen gaan de komende jaren fors omhoog. Stichting Waarborg Fonds Sociale Woningbouw verwacht dat corporaties de huren de komende vier jaar met ruim 4% per jaar verhogen. Vooral nieuwe huurders gaan flink meer betalen. Volgens de stichting is het de vraag of de verhogingen te realiseren zijn. Omdat veel huurders nu al op of onder de armoedegrens zitten. Het Nederlandse criminele duur dat vastzit in Duitsland wordt uitgeleverd aan Nederland, heeft de rechter bepaald. De man van 25 en vrouw van 19 pleegden in februari een reeks inbraken... waarbij ze mensen gijzelden en mishandelden. Ook schoten ze een man neer. Na een dagenlange klopjacht werden ze in de buurt van Dortmund aangehouden. Wanneer ze naar Nederland komen is nog onbekend. Het Fokken van Nertsen wordt voorlopig niet verboden. De rechtbank in Den Haag heeft een streep gezet door de wet... die vanaf 2024 het houden van pelsdieren zou verbieden. Volgens de rechtbank zal de wet Fokkers financieel treffen en is onduidelijk of daar een goede vergoeding voor komt. De Franse spoorwegen hebben 2000 treinen besteld die te breed zijn voor de perrons. Het bedrijf dat het Franse spoornet beheert had de mate doorgegeven van moderne perrons die wel smal genoeg zijn. Maar het merendeel van de 1200 Franse perrons heeft nog oudere bredere. Die moeten nu allemaal aangepast worden wat honderden miljoenen euro's gaat kosten. Het weer: aardig wat zon, maar later op de dag kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het is 24 tot 29 graden. Vanaf morgen minder warm, met af en toe wat zon en een regen of onweersbui. In het weekend is het de graad. Op